dak met de sla om, sla om. Van de hak op de dak zonder aanloop. Wet al je money dat het dan een beetje raar loopt. Ik heb geen druk voor de kind, hou de straat schoon. Maak de dealer dood. Geen kind met een aankoop, zegt de jongen die te veel op de maan loopt. Honderdduizend letters, maar geen schoen waar die naast loopt. Ze wil niet dat ik praat, maar mijn zaadloos lijkt ideaal. Ze is niet normaal, nee, ze is op ze deert, op ze wit, maar ze spotten. Ze zei, ik ben niet verliefd, bitch, mag je jokken, jokken, brokken. Zonde zijn er veel, maar goed. Ik heb een twijfel, dus rock wat je wil Wat is slecht, wat is goed, wat is beter Brood in de trommel, nog willen ze niet eten Vele ziektes zitten in je hoofd Ja, je bent depressief omdat je iets te veel smokt. Moeite doen voor iets, nee ik wacht af Marius, kom me nou eens van die bank af En ik werk in mijn nadeel Omdat ik deze shit pas, maar niet aan wil zet zetten Vanaf de baard in de keel Fuck de buitenkant, de binnenkant staat erbij stil Voor real, op je zin en geheel Denken aan het denken zelf, ik denk, ik denk te veel En ook aan mezelf, dit kan ik je vertellen Geen één goede daad is niet goed voor jezelf We leggen in een tweede helft, tweede helft, tellen mij Wordt een stukje ouder, dus het kan alleen maar beter zijn Marius, Robin, Piet, we zijn hier De rest is er niet Niet, nee Niet En kan je zien wat wij zien? Kredietcrisis, maar niet op een voetbalveld 20 miljoen voor klaar, zie je wel De rest van geld, gezinnen. stressen zich de pan uit struggelen. pak Europa nu Dan maken geef ons onze schulden terug Je zag het al, de relletjes in Frankrijk Assertiviteit, want zij zijn ook belangrijk Multimedia, wat zou de stand zijn En ben je beter dan de ander Wat zou je dan zijn Ah ah ah, wat zou mijn drank zijn Ik moet dit, ik moet dat, maar ik pas drijf Yeah, dat moet de klank zijn Voor deze Neem ik een dag vrij? De aarde is een zooitje, ontplooi me. Het is nooit genoeg, daarom wordt er nog besproken. Energiegebruik is een gewoonte. Wij zijn warm, maar zus en moeder aan het slopen. En ik doe het ook, zet de kachel op zijn hoogst. Het is heet in mijn huis en ik loos me trui Lopen in mijn huis in de winter met een hemdje. Ik denk niet, wat heb ik niet, kerel, wat heb je? Marius, Rob en Piet, we zijn hier. De rest is er niet. En in de winter willen ze een stelletje zijn. Maar in de zomer willen ze een delletje zijn. Maak het warm van tevoren, zodra het heet is, moet je ons ook kunnen horen. Je hebt geen zorgen, zorg maar dat je geniet. Ondanks alles zijn die Robin echt wel de chisel. Hokjes in een geheel for real. Denken aan het denken, zelf, ik denk, weer. denk veel.